8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Het kabinet wil laag btw-tarief verhogen. Agent en vrouw gedood in Groningse Baflo. Een Japans schip gecontroleerd op radioactiviteit in Rotterdam. Het kabinet wil de tarieven voor de inkomstenbelasting verlagen... en het lage btw-tarief op termijn afschaffen. Voor deze kabinetsperiode denkt het kabinet aan een verhoging... van het lage btw-tarief van 6 tot 8 procent... Dat is een lastenverzwaring van 1,4 miljard euro. Dat staat in de fiscale agenda die staatssecretaris Wekers van Financiën vanochtend heeft gepubliceerd. Wekers wil werken en ondernemen lonender maken. Hij denkt aan een verlaging van het laagste tarief voor de inkomstenbelasting van 33 naar 30 procent. In de tweede schijf gaat de belasting van 42 naar 40 procent. En het hoogste tarief gaat van 52 naar 50 procent. De vennootschapsbelasting gaat verder omlaag, van 25 naar 24 procent. De BTW zal, als het aan het kabinet ligt... voor alle producten op den duur naar 19 procent gaan. Daardoor wordt het belastingstelsel ook eenvoudiger, schrijft Wekers. In Baflo in Groningen zijn gisteravond een politieagent... en een nog onbekende vrouw om het leven gekomen door geweld. Rond 8 uur kreeg de politie een melding van mishandeling... in een huis aan de Herenstraat. Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden...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 De politie in Groningen heeft met verslagenheid gereageerd op de dood van de agent in Buffalo. Gisteravond heeft de korpsleiding de collega's op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Korpschef Dros sprak van een inkzwarte dag. Op een persconferentie vannacht betuigde burgemeester Reewinkel van Groningen zijn medeleven. Hij sprak van een verschrikkelijk bericht. Politiekorps rouwt, Groningen rouwt, zei Reewinkel. Hij heeft de commissaris van de koningin Van den Berg en minister Opstelte van Veiligheid en Justitie op de hoogte gebracht. Er zijn veertig politiemensen op de zaak gezet. Het eerste schip dat na de Japanse kernramp in Fukushima naar Nederland is vertrokken... is aangemeerd in de haven van Rotterdam. Het schip, Maersk Mersk, is, met zo'n 1200 containers... is eerst bij een tussenstop in Engeland gecontroleerd op radioactiviteit. Daarbij zijn geen abnormale waarden gemeten. Op de maasvlakte in Rotterdam worden alle containers en de inhoud ervan opnieuw gecontroleerd. De Voedsel en Warenautoriteit wil dat ook bij de komende vijf schepen uit Japan doen. Als de waarden normaal zijn, worden daarna alleen steekproeven gehouden. Deze maand komen nog zo'n 30 schepen uit Japan naar de Rotterdamse havens. Steeds meer mensen doen een beroep op de nationale hypotheekgarantie. Het afgelopen kwartaal maakten 38.000 huishoudens van de regeling gebruik. Dat is een stijging van 26 vergeleken met het eerste kwartaal van 2010. De nationale hypotheekgarantie houdt in dat huiseigenaren financieel gedekt zijn. Als ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen... neemt het waarborgfonds Eigen Woningen de betalingen over... Het afgelopen kwartaal gebeurde dat in een kleine 300 gevallen... meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder. Het Waarborgfonds zegt dat door de garantieregeling... meer mensen een huis hebben gekocht... en dat de garantie een belangrijke rol speelt... bij het herstel van de woningmarkt. De Amerikaanse regering heeft opnieuw het geweld... tegen Libische burgers scherp veroordeeld. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken... sprak van nieuwe wreedheden door de troepen van Gaddafi. Ze noemde de situatie in de belegerde stad Misrata-Nijpend. Regeringstroepen hebben daar het water en de elektriciteit afgesloten. Clinton is vandaag in Berlijn. Daar praten de landen van de NAVO over de situatie in Libië. Frankrijk en Groot-Brittannië pleiten voor een grotere militaire inzet... om de opstandelingen te helpen. Ze willen dat andere landen ook doelen op de grond gaan aanvallen. In Rotterdam is iemand om het leven gekomen bij een uitslaande brand. Het vuur woedde in twee woningen aan de Westersingel in het centrum van de stad. De brand is rond vijf uur ontstaan en was een uur later onder controle.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 ABB-verkeersinformatie. Met in totaal 120 kilometer file is het wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan rond Rotterdam en Amsterdam. Wat opvalt is de file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Blijswijk en Reewijk staat 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A20 richting Gouda. Voor knoop het gouden 7 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat tussen Echthold en Walenooye 10 kilometer.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 Partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Larex personeelsbemiddeling. Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, meer overhouden van ons inkomen... maar hogere prijzen gaan betalen, inclusief BTW. Dat wil het kabinet en gaat de belastingtarieven veranderen. Spreken we zo de staatssecretaris van Financiën, de heer Wekers, over. Speciaal onderwijs is blij met het uitstel van bezuinigingen. En Buffalo en het politiekorps Groningen is in rouw. In het Gronse Baflo is gisteravond een politieagent om het leven gekomen bij een schietpartij. Samen met een collega, die ook gewond raakte, zat hij achter een verdachte aan. Deze 25-jarige man werd opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van een vrouw in Baflo. Buurbewoners waren getuigen. Wij waren allemaal in huis met, met eten bezig. De honden hier reageerden. Wij dachten dat het vuurwerk was, maar er, was, er waren dus schoten. En toen renden hier allemaal uh, politie langs en een paar minuten later... Dan hoorde je wel wat er, wat er gebeurd was, zeg maar. Daar is die schietpartij geweest. Daar schrik je wel in van, ja. Meestal is het een ver van je bedshow, maar nu is het even heel dichtbij. U zat in de kamer en toen? Nou, ik zat met mijn vrouw in de kamer. Toen zei mijn vrouw van, er, komt een, er rijdt een politieauto met zeer hoge snelheid richting de weg. En uh, ik kijk ook naar zeg, de, Ik zie de rennen ook vier politieagenten achteraan met een getrokken pistool. Dus ik denk, we gaan even kijken. En we zijn buiten en uh, we horen echt, echt schieten, zeg maar. Stuk of tien stuk stuk keer, minstens. Heb ik, heb ik gehoord. Dus uh, ja, dus, uh, dat is vrij heftig. Wat heeft u gezien? Ik heb dus alleen gezien dat de politieagenten die kant op rende... en dat ze begonnen te schieten. En op waarop en op wie weet ik zo niet. Daar heb ik niks van meegekregen. Daar ga ik natuurlijk ook niet achteraan. Wat zei de politie tegen u? Niks. Eigenlijk ook maar niks. Ja, later dat ik hier weg moest, zeg maar. Dat we achter de lente moesten en zo. Maar verder niks. Geen, me, geen mededeling of zo. Of, uh, dat hoor je dan later van, van mensen er omheen, zeg maar. Dus, uh, Geschrokken? Ja, tuurlijk. Dat uh, gebeurt wel vlak bij je huis, hè. Al de het einde. Het ligt al vers in het geheugen. Dat is dan een, een maniak die, die zomaar CS met zijn schiet. Maar uh, ja, het komt nu wel heel dichtbij. Hè? Dat is een rustige baflo. Ja, zeer rustige baflo, mag ik wel zeggen. Hè? Bedankt aan de collega's van RTV Noord. We gaan nog over praten met de burgemeester van Groningen... en de koopsbeheerder van de regio politie Groningen, Peter Reewinkel. Meneer Reewinkel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u meer vertellen over wat er op dat station is uh, gebeurd? Doen allerlei geruchten over uh, het wapen en het schieten. Wat weet u? Nou, er is nog niet zoveel te vertellen. Uh, We weten zelf ook nog niet zoveel. Uh, maar uh, ja, er zijn twee doden gevallen. En met name uh, de politieagent... Uh, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Uh, dat, dat, er slaat als een bom in, in zo'n korps. We zijn de hele nacht uh, bezig geweest. We hebben met uh, collega's uh, gesproken... die verslagen tot diep in de nacht bijeen hebben gezeten. Hoe is het met de politieagenten, 22-jarige vrouw... die ook gewond is geraakt? Dat lijkt redelijk te gaan. Uh, maar ja, zij heeft natuurlijk ook het een en ander meegemaakt... Uh, dus ja, je bent je opeens weer heel erg bewust uh, van de risico's uh, die mensen die zich inzetten voor onze veiligheid uh, lopen. Er gaat iemand gisteren van huis weg uh, en die komt niet weer thuis uh, en laat een vrouw en, en kinderen achter. Uh, ja, je bent je daar opeens weer heel erg bewust van. Mm -hmm. En we horen de geduigen, oh getuigen, ooggetuigen, of moet oorgetuigen misschien zeggen, um, aangeven dat er heel veel geschoten is. Wel tien keer hoorden we een, een man zeggen. Is daar sprake geweest van een schotenwisseling? Weet u dat? Er is sprake van een schotenwisseling geweest. Ik kan er verder op dit moment, ook in het belang van het onderzoek, nog niet zoveel over zeggen. We lezen dan in de Telegraaf dat de agent met zijn eigen pistool zou zijn uh, neergeschoten? Wat weet u daarover? Ook dat uh, kan ik. Kunt u al iets vertellen over het uh, tot nu toe onbekende vrouw of meisje waar het om zou gaan? Uh, dat ook uh, dood is gevonden in een woning? Er is een vrouwelijk slachtoffer uh, dood in de woning uh, aangetroffen. En wat weet u over haar leeftijd? Daar kan ik ook niks over zeggen. Moeten we spreken van een vrouw of van een meisje? Uh, sorry, maar daar kan ik niks over zeggen op dit moment. Hoe gaat het verder, uh, meneer Ewinkel, in, in Buffalo vanochtend? Want uh, er is een groot team op de zaak gezet natuurlijk... maar het, het korps is tegelijkertijd natuurlijk zeer aangeslagen. Het korps is ontzettend uh, aangeslagen. Dit hebben we nooit meegemaakt in onze Groningskorps. Uh, dat iemand op die manier uh, komt te overlijden uh, in functie. Uh, en uh, ja, daar gaat onze aandacht uh, natuurlijk vandaag ook verder naar uit... Er uh, uh, uh, waren gisteravond, zoals gezegd, vannacht uh, bij de mensen die zich uh, bijvoorbeeld bezighouden met uh, hoe kunnen we ook eer betuigen. Uh, bijvoorbeeld iemand die zich afvroeg: hebben we hier wel een vlaggenstok? We uh, moeten zorgen uh, dat we die krijgen, dat, dat de slaghalstok komt te halen. Uh, dat, dat, dat is de manier waarop mensen het nu uh, verwerken. De, de man stond bekend als een heel prettige uh, collega. Uh, mensen hebben meegemaakt, soms ook uh, privé uh, meegemaakt. Uh, en uh, ja, houden zich heel goed, maar zijn ontzettend aangeslagen. Ze gaan natuurlijk ook hard aan het werk. Uh, met hoeveel mensen zijn ze bezig aan de zaak? Uh, met veel mensen, laat ik het uh, daarbij halen. Hmm. Goed, wij willen u danken voor uh, de woorden die u wilde spreken. Peter Rewinkel, korpsbeheerder van de regiopolitie Groningen. Ander nieuws dan. Tarieven voor de inkomstenbelasting moeten omlaag. Althans, wil de staatssecretaris Frans Wekers graag. In ruil voor die belastingverlaging moet het lage w tarief dan omhoog. Plan heeft de staatssecretaris vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. En hij wil daarover het debat aangaan. Meneer Wekers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, drie belastingsschrijven kennen we nu. Van 33, 42 en 52 procent. Dat moet 30, 40, 50 worden. Zijn dat nou grote veranderingen? Nou ja, dat is toch een uh, behoorlijke hervorming als dat we dat uh, door weten te voeren in samenspraak met het parlement... Kijk, het kabinet heeft zich een doel gesteld om de, economie, de Nederlandse economie sterker te maken. Uh, om de welvaart voor alle Nederlanders te vergroten. En om daarvoor te zorgen dat de, de koek, die we hier met z'n allen verdelen, om die ook groter te krijgen. Ja, maar voorlopig en, gaan de procenten af. Wat levert het u uh, dan op? Goed, en uh, vervolgens heb ik dus eens gekeken op het uh, terrein van uh, mijn portefeuille de belastingen. Wat ik daaraan kan uh, bijdragen. Nou, als ik daar een hervorming zou doorvoeren, waarbij ik de belastingen op, uh, op werk zodat mensen meer vruchten van hun arbeid uh, overhouden. Als je dat kan verlagen en uh, in ruil daarvoor de belasting op consumptie zou verhogen... Nou, dan levert dat tienduizenden banen extra op. En uh, ik denk dat dat goed is voor Nederland. Maar als we dan kijken naar de langere termijn um, en naar economische theorieën daarover, meneer Wekers... dan um, zou dat ook gevaarlijk kunnen zijn voor de economie natuurlijk als u de belasting op consumptie verhoogt. Uh, mensen houden dan misschien wel vaker de hand op de knip. Dat zou dan weer gevolgen kunnen hebben uiteindelijk voor het aantal banen. Ben je nou, niet bang voor? Nee, daar ben ik niet bang voor. Uit uh, eigenlijk alle economische theorieën blijkt dat het uh, verstandig is om uh, vooral consumptie te belasten... en uh, om uh, arbeid minder te belasten. Dus dat zou nou juist de economie een impuls geven. Het zou het aantal banen in Nederland een uh, impuls geven. En uh, uiteindelijk uh, zorgt het ervoor dat het dus economisch minder verstorend uitpakt... Het is van belang dat de overheid niet gaat uitmaken uh, welk product mensen nou uh, beter wel en niet kunnen kopen. Vandaar dat ik zeg, ja, het zou misschien verstandig zijn om uh, het hoge en lage trief wat, uh, wat dichter bij elkaar te brengen. Je kunt, er zijn ook meerdere wegen die naar Rome leiden. Uh, uh, nou, ik schets de Kamer diverse opties om belasting op consumptie wat zwaarder te uh, maken. Maar in ruil daarvoor met name belasting op inkomen, op arbeid te verlichten en hm. daarnaast toch enkele hinderlijke belastingen voor bedrijfsleven af te schaffen zoals de hm. verpakkingenbelasting. Ja, je, je krijgt dus wat meer uh, zeggenschap over eigen geld, daar komt het wel op neer. Maar uh, aan de andere kant, we zijn nog niet helemaal overtuigd, meneer Wekers. Uh, dat lage btw-tarief, daar wil u vanaf, dat moet omhoog. Gaat dat dan niet mensen hun baan kosten? Nee, volgens, uh, volgens onderzoeken die de afgelopen jaren zijn, uh, zijn gepleegd, ...heeft het, uh, ja, in, het lage, in het lage tarief brengen van, uh, van bepaalde diensten... ...dat heeft geen extra banen opgeleverd. Dat heeft zich uh, eigenlijk uh, ook nauwelijks vertaald in de prijs. Uh, terwijl... Uit alle studies blijkt dat uh, wanneer dat je nou de drieven op de loon- en inkomstenbelasting zou verlagen. Dus mensen houden meer over in een loonzakje. Maar ook de kapper of de schoenlapper, die houdt uiteindelijk van datgene wat bij hem wordt uh, afgerekend, houdt die netto meer uh, over. U denkt, dat ze gaan toch veel... wel naar de kapper? Nee, dat heeft, dat heeft uiteindelijk wel werkgelegenheidseffecten. Dus ik heb eens gekeken met die economische bril. Wat kan ik nou doen om de Nederlandse economie sterker te maken? En daar zou ik graag de discussie met de Kamer over aangaan... om te zien of de, Kamer, uh, of de Kamer daar ook brood in ziet. En om dan eens even wegen te verkennen van hoe we dat het beste zouden kunnen doen. En het kabinet heeft gezegd... Nou, we zouden het uh, heel fijn vinden als we uh, in deze periode in elk geval al een betekenisvolle stap zouden kunnen zetten. Grootste plan, meneer Wekers, maar u bent uh, ja, minderheidsregering. Hè? Uh, u bent niet zo, kom, zomaar verzekerd van steun vanuit de Tweede Kamer. Wordt het een zware dobber, denkt u? Nou, het wordt hopelijk uh, een goede discussie. Ik ja, er een uitdaging. Ik nee, <laughs> het, het, het is zo dat uh, het is een minderheidskabinet is, uh, dat, dat zegt u goed. Uh, het is zo dat, uh, uh, dat we niet verzekerd zijn van de meerderheid uh, in, uh, in de Kamer. Dat hoeft ook niet. Als je zelf overtuigd bent uh, uh, van, uh, van de kwaliteit van de plannen, mm -hmm. dat, het, uh, dat deze plannen goed zijn voor Nederland, dan uh, denk ik dat het ook wel weerklank zal uh, vinden. Dat en gaan we in de kamer zitten. In de Kamer zitten veel verstandige mensen. Mm -hmm. Als ik hen kan overtuigen dat dit extra uh, banen oplevert uh, en dat, het, uh, dat we... Per saldo, daarmee de koek groter maken in Nederland. En dat we dat vervolgens eerlijk verdelen. Okay. Dan uh, denk ik dat de Kamer daar ook wel oren aan Wij heeft. gaan koppertellen uiteindelijk. Staatssecretaris Frans Wijkers, dank u wel. Kijk je wel. Dit minderheidskabinet heeft ook besloten tot uitstel van bezuinigingen op passend onderwijs. Betrokkenen zijn daar alvast blij mee, maar gaan nu ook voor afstel. We hoeven zo dadelijk eerst de verkeersinformatie bij de AWB. Edwin Gerritsen. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op donderdag. Er zijn weinig opvallende files. Op de A12 Draag Utrecht staat voor Knoop het Gouwen 4 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A20 richting Gouda voor Knoop het Gouwen 7 kilometer. Verder is het wat drukker op de A15 Nijmegen richting Gorkum... tussen Echtold en staat 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, een half jaar kabinet Rutte. We hebben de successen vanochtend al besproken met Joost Vullings. De eerste ervaringen met het feit dat we een minderheidskabinet hebben. Het is tijd voor de punten die ja, wat minder lopen. Het is een rare toestand omdat het kabinet eigenlijk over alle grote problemen van deze tijd geen meerderheid heeft. Dus of het dan nou gaat over de AOW-leeftijdverhoging... in verband met de vergrijzing... of dat het gaat over militaire missies... of dat het gaat over het redden van de euro... van de steun van Europa op al dat soort grote onderwerpen... Um, kan men het niet eens worden binnen de coalitie? Nee, wat de PVV ja, betreft de AOW leeftijd niet omhoog. We hebben wel afspraken gemaakt, het regeerakkoord. Naar 66 in 2020 en we zullen ons aan die afspraken houden. Ik vind uh, de PVV op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid een uh, constructieve partij. Het beleid van dit kabinet uh, behelst uh, Israël en Vlaanderen. Want daar is de PVV wel in geïnteresseerd. Ten eerste is het al geen 18 miljard aan bezuinigingen... Want, want bijna de helft ervan is lastenverzwaring. Dus het is allemaal optisch eh, balletje, balletje wat er daar gebeurt. Men, men doet voortdurend heel daadkrachtig. En als je goed kijkt, er gebeurt eigenlijk geen s'nachts. Er gebeurt niks aan de woningmarkt. Er gebeurt niks aan het oplossen van het fileprobleem. Hier en daar wordt een bord 130 neergezet... op een plek waar de files stilstaan. He, dus het is toch stoer doen... En, en weinig presteren. Het mag dan een campagnetijd zijn, maar laten we nou wel bij de feiten blijven. Het effect van het kabinetsbeleid is dat 8 miljard wordt omgebogen... waarvan 16,5 miljard harde ombuigingen zijn... en 1,5 miljard lastenverzwaringen die ook in het verkiezingsprogramma van D66 stonden. Nou, ik doe geen uitspraken over eventuele tekorten. De regel is toch heel duidelijk, eigen broek ophouden. Dus als je overschrijdingen hebt, zal er ook bezuinigd moeten worden. Dat uh, wij nu toch menen de Senaat tegemoet moeten komen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 Meester Kamp, hoorde u als laatste. Gaan erover doorpraten met Joost Vullings in Den Haag? Uh, opnieuw, uh, Joost, we hadden al de positieve punten, nu wat de, de, de negatieve punten. Veel kritiek. Het kabinet doet geen snaars aan de grote problemen, zegt Plasperk van de Partij van de Arbeid. Klopt dat? Nou ja, dat, veiligheidshalve zeg ik, dat is een politieke opvatting. Maar <laughs> het is wel zo dat bijvoorbeeld het IMF en de, en de OESO uh, wel kritiek hebben op dit kabinet. Enerzijds zeggen ze, het gaat heel goed met de werkgelegenheid in Nederland. En dit kabinet bezuinigt inderdaad. Maar ze zeggen, het is eigenlijk nog steeds de kaasgaaf, weliswaar dikke plakken. Maar uh, ja, die echte hervormingen om de economie sterker te maken voor de toekomst. Zoals de hypotheekrenteaftrek en ook die kilometerheffing, daar is het IMF heel erg voor. Ja, die, die doet dit kabinet niet. En dat vindt uh, Rutte ook wel positief pijnlijk hoor, want er ook heel veel punten als de AOW en ontslagrecht, dat was voor de VVD heel belangrijk in de campagne, en dat heeft hij toch allemaal moeten toegeven in de onderhandelingen deze zomer met de PVV. Maar goed, inderdaad, uh, uh, iedereen die zegt de grote bezuinigingen moeten nog beginnen heeft gelijk, maar goed, dat is ook weer niet zo gek, want ja, uh, we zijn pas een half jaar op weg, en ook is ervoor gekozen, ja, niet al te veel slecht nieuws te brengen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, en zoals ieder kabinet, je begint met mooie plannen, dat schrijf je dan meestal in de zomer op in een regeerakkoord, zijn plannen Hoofdlijnen. Ja, en eenmaal aan de slag loop je toch aan tegen de rauwe werkelijkheid. En dat moment is nu aangebroken. Bij het ene plan zijn er juridische haken en ogen, of er is verzet uit de samenleving. Dus je kan wel zeggen dat het kabinet de zuigende werking van de modder begint te voelen. Zo, zo. Jazeker. Nou, ik wil het even een rijtje opnoemen. Er is nog geen pensioenakkoord. Uh, uh, de ambtenaren salarissen moeten op de nullijn. Zijn ze ook nog niet uit met de bonden? Er is nog geen bestuursakkoord met gemeenten en provincies uh, uh, over de bezuinigingen daar. Minister Schippers van Volksgezondheid, die haalt heeft gezegd dat die 12.000 extra verpleegkundigen... dat dat heel moeilijk gaat worden. Mm. Nou, Dit zijn toch allemaal hele belangrijke dossiers... <lacht> waar heel veel geld mee gemoeid is. Ja, en als je een daadkrachtig imago hebt... dan moet je dat wel bewaken natuurlijk. En we hadden het net ook al eventjes over de bezuinigingen... die echt uitgesteld worden. Hè? Bijvoorbeeld op dat passend onderwijs. Dat zijn toch ook tekenen aan de wand dat het niet helemaal soepel loopt? Nee, je ziet inderdaad wel een patroon ontstaan. Ik bedoel, het begon in december met de, de, de BTW op de theaterkaartjes. Nou, dat is uitgesteld onder druk van de, de oude Eerste Kamer... die er nog zit. De bezuinigingen op passend onderwijs. En de langstudeerdersboete. Nou, dat is gisteren uitgesteld. Dan weer onder druk eigenlijk van de SGP in de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer die we gaan krijgen. Nou, de aanbesteding van het openbaar vervoer is uitgesteld, door druk vanuit de grote steden. Nou ja, dan hebben we nog de kwesties die ik zojuist noemde. Uh, ja, grote kans dat daar ook water bij de wijn gedaan moet worden. Het, het kabinet accepteert het allemaal, begrijpt de omgeving waarin het opereert. Maar ja, ondertussen schiet iedere verwatering of uitstel wel een gat in die, in die heilige 18 miljard. En dan moeten er elders bezuinigingen gevonden worden. En dat is tot op heden nog wel gelukt. Maar ja, het moment kan toch komen dat dat heilige bedrag in gevaar komt. En dat zou toch zeer groot gezichtsverlies betekenen. We hebben het nog niet eens gehad over de financiële tegenvallers, Joost. Maar dat doen we misschien later nog even. We gaan daar in ieder geval ook over praten met Lans Bovenberg, eh, Econoom. Dank je, Joost. Bijna vijf voor half negen schakelen we weer met Joris van der Kerkhoff in de Oostzaan. Die heeft zijn handen goed droog gemaakt. Heeft rubberlaars aan met dikke zolen. En gaat nu de hoogspanningsmast vastpakken. Nou, ik ga hem niet vastpakken, wow. maar ik, ik sta er nu uh, onder, Marcel. Ja. En het gekke is, uh, je kunt dan bedenken van ja, dat, wat stelt het nou toch allemaal voor, zo'n hoogspanningsmasten, die masten, die draden, die, die, dat is toch meters boven je. Dat is toch helemaal niet erg? Het gekke is dat ik opeens hoofdpijn krijg. Nou kan ik een ontzettend slap ventje zijn. Dat kan ook. Het kan ook <lacht> gewoon een gevoel zijn wat je. Wat je, wat je, dan, wat, wat je dan opeens krijgt. Die Koptelefoon uh, kan, kan ervoor zorgen. Je kunt ook bedenken dat je. Um, dat als je er met zo'n zender onder doorloopt dat je dan denkt dat die zender wegvalt. Dat is niet het geval. Ik ben nog wel te horen. Hier, midden in de tuin, tussen uw paarden, meneer Lust... en uw overnieuwsbedrijf, daar staan stukken ijzer. Dit is het. En daarboven is een mooi vliegtuig en daar staan die draden. Wordt u er nog misselijk van? Nu weer wel. En dat komt gewoon omdat je te weer... We worden er weer mee geconfronteerd... Het is wel heel bijzonder wat er nu gebeurt. Um, uh, nou ben ik al twee uur bij u en nu opeens wordt u heel erg emotioneel. De afgelopen uren was u vooral heel erg aan het praten en hard aan het roepen... Van dat het allemaal belachelijk is. En nu wordt u emotioneel. Ik snap niet dat als het niet bewezen is dat wij hier gezond wonen... dat dit kan. Dat begrijp ik gewoon niet. En ik wil graag dat iemand mij dat kan uitleggen. Dan kan ik het aan mijn kinderen vertellen. Want die snappen ook niet dat ze niet onder een grasveldje mogen spelen van school. En dan komen ze thuis en zeggen... pap, we mogen niet meer op het grasveld spelen van school. En dan moet ik vertellen... nee, kind, ga maar rustig op het kussen leggen met je hoofd. Je slaapt eronder. Voor jou kan het geen kwaad als je op het grasveldje speelt. Vandaag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. U komt aan het woord, of u gaat er in ieder geval naartoe... deskundigen komen aan het woord... over deze hoogspanningsmasten die in het hele land staan... waar meer en meer en meer voltage doorheen gaat. Twee jaar geleden klonk het nog... Zo als je hieronder stond. En dat is in ieder geval nu al aangepast. Deze continue zoom. Ja, dan, dan, dan als je niet kijkt, dan heb je wel eens de gedachte dat hij er niet staat. En toen werden we continu geconfronteerd met het geluid, de mast en de kabels. En dan hang je dan ook gelijk weer ernstige ziektes en op. En denk je, dit kan toch niet? Zo kan ik hier niet blijven wonen. Twintig jaar geleden, toen stonden die massa er ook. Toen kocht u het. Ja, maar toen stond mijn opa asbest... te zagen in de voortuin. Dat bedoel ik mee. Die mensen zijn ooit... met een, met een lullige gulden afgekocht... voor horizonvervuiling boven hun woning. Een waardevermindering van helemaal niks. En dat is heel lang geleden. Maar om, toen zaagde mijn opa asbest... en mijn vader sloeg de kwast boven de sloot uit. Dat mag niet meer. Asbest mag je niet zagen. word je opgepakt... Kwast boven de sloot is ook een milieudelict. Alleen voor ons, want dat kost de overheid geld. En daar gaat het om. Het gaat om geld. Vingertje omhoog. De overheid staat hier ook. De burgemeester van de omgeving hier. Daar gaan we zo eens mee praten. Na half negen, jullie waren al over aan het onderhandelen over hoeveel dit nou zou moeten opbrengen. Dat is voor later. En alsjeblieft, zullen we even aan de zijkant nou, gaan lopen? Ik hoef geen geld, hè? Nee, Dan wil ik wel... Uh... Ze gaan daar zo verder in Oost-Zaan. Onder leiding van Joris van de Kerkhoff die de spanning daar voelt. Maar aan de andere kant is het dus ook een gevoel waar je last van hebt. Het is bijna half negen. We hebben het net met Joost Villings al even gehad. Over de bezuinigingen die zijn uitgesteld door het kabinet Rutte. Daar hoort ook de bezuiniging op passend onderwijs bij. Ingreep in het onderwijs voor kwetsbare leerlingen gaan door. Maar de bezuinigingen beginnen een jaar later. En het wordt ook geleidelijker uitgevoerd. Dus dat bedrag van 300 miljoen wordt uitgesmeerd. Dat maakt minister Van Bijsterveld gisteren bekend. Hans Duprie is directeur van Horizon. Dat is een instituut voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. Heeft dus direct met die bezuinigingen te maken. Meneer Duprie, goeiemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Is het voor u een goede morgen? Het is een hele goede morgen, ja. Want u had gehoopt op afstel? We hadden natuurlijk gehoopt op uh, uitstel en afstel. Maar wij zijn ontzettend blij dat we uh, A men ontvankelijk is. Men ziet uh, dat er voor deze kwetsbare kinderen toch wat meer tijd nodig is om ons goed voor te kunnen bereiden op uh, de veranderingen. Hoe helpt u dat, uh, meneer Duprie? Hoe, hoe, hoe kun je je daarop voorbereiden? Nou, wij vinden altijd dat speciale kinderen ook uh, speciaal onderwijs uh, verdienen. En uh, we zaten in een situatie dat we nu uh, na 1 augustus 2012 toe uh, geconfronteerd werden... dat we een fors aantal kinderen niet meer uh, van onderwijs zouden kunnen voorzien. En nu krijgen we toch in ieder geval ruim twee jaar de tijd... om uh, samen met het regulier onderwijs uh, te kijken hoe we ons beter kunnen voorbereiden... en het uh, regulier onderwijs ook nog verder kunnen versterken... zodat ze deze kinderen ook uh, goed onderwijs uh, kunnen bieden. Want en dat u, zegt, winst. u zegt eigenlijk, uh, we kunnen wel bezuinigen maar hebben daar wat meer tijd voor nodig. Nou, liever natuurlijk altijd niet. Maar je moet ook realistisch zijn. We hebben ook zelf ook voorgesteld om de klassen wat te vergroten. Maar we willen met name voorkomen, en dat is ook altijd ons inzet geweest... dat de expertise die aanwezig is in het speciaal onderwijs... dat die niet verloren zou gaan. Mm -hmm. En dat we dus de tijd krijgen om die expertise... bijvoorbeeld via onze, dat heet dan Ambulant Team, dus deskundigen... dat we die dus in kunnen zetten. En dat we in samenspraak met het regulier onderwijs kunnen kijken... hoe we dat kunnen aanbieden. Zodat het regulier onderwijs wellicht nog wat meer dan nu een deel van deze kinderen ook binnen het regulier onderwijs zou kunnen helpen. Ja. Ja, Hoewel, de, de, de, de, de, ik hecht eraan om ook toch te zeggen ja. dat uh, we ook wel ons zullen moeten realiseren... dat speciale kinderen, die zijn er en die blijven er. En die hebben ook gewoon uh, recht, denk ik, en behoefte aan speciaal onderwijs. Ja, maar blijkbaar voor een groep ziet u de oplossing toch in het regulier onderwijs. Is dat wel realistisch? Nou, ik denk, dat hebben we ook zelf gezegd, het is niet altijd realistisch uh, verre van dat. Dat is ook wat ik net zeg. Uh, we willen wel kijken of we uh, nog wat meer dan nu ons extra met elkaar, zowel het regulier onderwijs als het speciaal onderwijs... ons kunnen inspannen dat de kinderen nadat ze uh, speciaal onderwijs hebben genoten... ook weer terugkeren naar het regulier onderwijs. Daar nee. ligt absoluut wel een, een opdracht. Uh, maar het zal zeker niet voor iedereen opgaan. Nee. Als we bijvoorbeeld spreken over een kind met een autistische stoornis... Uh, daar kunnen we best uh, kennis laten opnemen. Die kan ook een maatschappelijk volwaardig diploma halen. Maar daar maak je natuurlijk nooit een kind van uh, wat sociaal gezien optimaal kan functioneren. En wat binnen het reguliere onderwijs tot dezelfde leerprestaties kan komen. Dat kan gewoon niet. Nee. Ja, ja, wij, wij hechten er ook aan. Uh, en we hopen ook, en we ervaren het ook wel zo een beetje, dat er toch herkenning en erkenning is uh, ja. voor uh, dit fenomeen. Meneer Duprie, dank u wel. Ja? Hans-Duprie directeur van Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.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 Half negen, goedemorgen, ik ben Dorot Megens. In de Groningse plaats Buffalo zijn gisteravond twee mensen gedood. Een politieagent werd doodgeschoten en een nog onbekende vrouw kwam door geweld om het leven. De politie kreeg rond acht uur gisteravond een melding van mishandeling, zegt verslaggever Kees van Dam. De politie is in die woning gaan kijken en heeft daar het lichaam aangetroffen van een vrouw die met brute om het leven was gebracht. De verdachte is uiteindelijk aangetroffen door twee politieagenten bij het station en daar is het tot een treffer gekomen waarbij de 48-jarige politieagent om het leven is gekomen. Zijn 22-jarige collega is licht gewond geraakt. Dat geldt ook voor een omstander en de 25-jarige verdachte die is gearresteerd Nou, ook hij is gewond. De politie in Groningen heeft met verslagen gereageerd op de dood van de agent, burgemeester Reewinkel van Groningen. Er zijn twee doden gevallen en met name de politieagent. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Dat, dat, er slaat als een bom in, in zo'n korps. We zijn de hele nacht bezig geweest, We hebben met collega's gesproken... die verslagen tot diep in de nacht bij hebben gezeten. Veertig politiemensen zijn er op de zaak gezet. Het kabinet wil de tarieven voor de inkomstenbelasting verlagen en het lage btw-tarief op termijn afschaffen, blijkt uit een publicatie van staatssecretaris Wekers van Financiën. De inkomstenbelasting gaat in het plan van Wekers enkele procentpunten per schijf omlaag en ook de vennootschapsbelasting moet dalen. Wekers motiveert zijn plan. Uit uh, eigenlijk alle economische theorieën blijkt dat het verstandig is om uh, vooral consumptie te belasten en uh, om uh, arbeid minder te belasten. Dus dat zou nou juist de economie een impuls geven. Het zou het aantal banen in Nederland een uh, impuls geven. En uh, uiteindelijk uh, zorgt het ervoor dat het dus economisch minder verstorend uitpakt. Voor deze kabinetsperiode wil Wekers het lage btw-tarief verhogen van 6 tot 8 procent. Maar uiteindelijk moet dat hele lage btw-tarief dus verdwijnen. In Rotterdam is een dode gevallen bij een uitslaande brand. De politie. Uh, even over vijf kreeg de brandweer een melding van een grote brand aan de West-Singel in Rotterdam. Uh, het was een flinke uitstaande brand. De brandweer heeft uh, zijn meester gegeven om even voor zes. Dat waren twee bovenetages, twee woningen. Uh, waarvan één persoon op tijd wakker is geworden en een woning kon verlaten. En één persoon werd gevonden door de brandweer. Deze persoon is helaas overleden. Oorzaak van de brand in Rotterdam is nog onbekend. Het eerste schip dat na de Japanse kernramp in Fukushima naar Nederland is vertrokken... is aangemeerd in de haven van Rotterdam. Het schip Karsten Mersk met zo'n 1200 containers... is eerst in Engeland gecontroleerd op radioactiviteit. Daarbij zijn geen abnormale waarden gemeten. In Rotterdam worden alle containers opnieuw gecontroleerd. Het aantal huishoudens dat bij de aankoop van een huis gebruik maakt van de Nationale Hypotheekgarantie is toegenomen. Het afgelopen kwartaal steeg het aantal met 10% ten opzichte van een jaar eerder. De Nationale Hypotheekgarantie helpt huizenbezitters wanneer ze zelfs na de verkoop van hun huis nog steeds in geldproblemen zitten. Het afgelopen kwartaal gebeurde dat bijna 500 keer. En in Alfa de Rijn zijn gisteravond drie besloten bijeenkomsten gehouden naar aanleiding van de schietpartij van zaterdag... Eén bijeenkomst was voor omwonenden van winkelcentrum Ridderhof, één voor omwonenden van andere winkelcentra die in tijd waren ontruimd en één voor bewoners van de flat waarin ook de dader woonde. Burgemeester Eenhoorn was bij alle bijeenkomsten aanwezig en hij vertelt wat hem zoal gevraagd werd. De vragen over politieonderzoek worden heel erg gevraagd. En dat is eigenlijk wat, ik, wat, wat meest aan de orde is. Hoe gaat het nu verder? Hoe weten we nou precies? Wat zijn de motieven van de dader geweest? Komt u daarachter? Kunnen we daar later iets over horen? Dat soort zaken. Vandaag praat Eenhoorn met de ouders van de dader. Daarover doet hij verder geen mededelingen. Zes over half negen, dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vandaag begint aan de frisse kant... met in het noordoosten zelfs temperaturen rond het frispunt. Lokaal is het daar ook nevelig of mistig. En die nevel of mist die lost vanochtend op... en dan breekt in het noordoosten de zon door. Elders in het land is het bewolkt... en kan vanmiddag in het zuiden zelfs een bui vallen. Het wordt dan 10 graden op de wadden tot 15 graden in Limburg. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Ontstaat er weer een enkele mistbank en koelt het af naar een graad of 3. Morgen begint aanvankelijk met veel bewolking... Later klaart vanuit het westen op, maar dan ontstaan er in de middag weer enkele stapelwolken. Het wordt iets warmer, met 13 graden op de wadden tot 18 graden in Limburg. De dagen daarna is er steeds meer ruimte voor de zon... en loopt de temperatuur op tot gemiddeld een graad of 18. Aan de De dagelijkse files zijn wat korter dan normaal op donderdag. Er staat 160 kilometer in totaal. Er zijn vrij veel files in het zuiden van het land... De files die opvallen. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat bij Stroe 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. Op de A12 Haag Utrecht is vanochtend een ongeluk gebeurd. Voor Reewijk staat nog 4 kilometer file. Er staat ook drukker op de A20 richting Gouda. Voor Moordrecht staat 5 kilometer. Op de A50, Breda, Tilburg is een ongeluk gebeurd. Bij Geelse staat 3 kilometer. Rijden in de groene uitvoering van sommige automerken ervaar je zo: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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet Rutte is een half jaar aan de slag. We maken vanochtend een voorlopige balans op. Hoe doet het kabinet het op het vlak van economie en financiën? We praten met Lans Bovenberg, econoom verbonden aan de Universiteit van Tilburg... en expert op het gebied van begrotingsbeleid, pensioenen en belastingen. Meneer Bovenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Aan het begin bij het aantreden van het kabinet was u kritisch. Het kabinet toonde te weinig lef als het gaat om hervormingen en economie. Bent u nog steeds zo kritisch? Iets minder kritisch. Uh, voor het programma zelf, uh, wat het kabinet uitvoert, oh. geef ik ze een 5. Dus onvoldoende. Maar nu ze aan de slag zijn, uh, heb ik mijn uh, cijfer toch wat verhoogd <laughs> naar een 6, Omdat de uitvoering uh, een 7 verdient. Ah, wat, wat heeft u positief verrast dan, met name? Nou ja, men, men heeft een heldere keus gemaakt uh, om de overheid kleiner te maken en uh, flink te bezuinigen. En uh, nou, men is daar fors mee bezig met die ambitie en heeft een aantal uh, plannen gelanceerd uh, ja, die toch wel de moeite waard zijn. Nou hebben wij net uh, even alle plannen doorgenomen met onze verslaggever Joost Vullings in Den Haag. En moeten we toch concluderen dat er ook een hoop uitgesteld wordt en dat daar een patroon uh, in te ontdekken valt. Uh, noem even de btw op de jaartkaartjes, Langstudeerdersboete die uitgesteld wordt... Uh, Uitstel van de bezuiniging op passend onderwijs, om er maar een paar te noemen. Um, bent u daar ook tevreden over? Nou, er zijn altijd in een groot pakket uh, wat het kabinet wil. Een enorme ambitie, 18 mil miljard bezuinigen, dat is nogal wat. Er zijn er altijd zaken die, uh, nou ja, die niet goed vallen. En zeker uh, met de huidige complexe politieke situatie zul je ook uh, soms een stapje terug moeten doen. Maar hoe schadelijk is dat voor uh, de Nederlandse begrotingspositie? Nou, uh, we weten dat er op dit moment 2 miljard tegenvallers zijn. Dus daar zal het kabinet iets aan moeten doen. Uh, maar als je naar de andere plannen kijkt... bijvoorbeeld op defensie, arbeidsvoorziening, uh, onderwijs, uh, innovatie... ontwikkelingssamenwerking, uh, daar is men toch heel ambitieus van start gegaan. En uh, ja, daar liggen goede plannen. Internationaal is de kritiek inmiddels wel... dat het toch nog steeds om een kaasschaafmethode gaat. En dat was natuurlijk ook een beetje uw kritiek. De grote hervormingen blijven uit. Vindt u dat ook? Ja, dat is zo. Maar goed, dat uh, heb ik al gezegd. Het programma zelf. Uh, nou ja, daar geef ik toch wel een onvoldoende voor. Dat grote blijft zo. Ja. Dat blijft gewoon zo. Nou ja, goed, dat is een herhaling van zetten. Je moet nu denk ik kijken naar twee dingen. In de eerste plaats, nou, hoe doen ze de uitvoering? En tweede, hoe uh, gaat men om met onverwachte zaken die uh, gebeuren? Uh, ja, en hoe gaan ze daar dan mee om? Want een van die grote dingen zijn natuurlijk de pensioenen. En dat vlot dat maar niet. Nou ja, dat, daar is het glas half vol en half leeg, zou je kunnen zeggen. Uh, men is nog aan het praten, dat is denk ik toch uh, heel positief. Maar goed, ja, het is dat levert complex. nog niks op, dat praten. D nee, maar het had ook al natuurlijk kunnen springen. En dan waren we een stuk verder van huis geweest. Maar. Um, u heeft gelijk dat uh, men nog niet tot een akkoord is gekomen. En ja, dat wordt toch het belangrijkste punt waarop ik straks het kabinet ga uh, beoordelen. Want dat is verreweg het belangrijkste element uit het hele programma. En daar is men natuurlijk ook afhankelijk van uh, nou, hoe het met tussen de werkgevers en de werknemers botert. Ja, hoe het daartussen botert. Nou, daar botert het, het niet goed, kunnen we vaststellen. Maar uh, dat, dat wordt toch een beetje de proeven van bekwaamheid voor dit kabinet voor Rutte. Uh, zullen ze uiteindelijk. Um, daar zag het er even naar uit. De sociale partners passeren, denkt u? Nee, ik denk dat ze alles zullen doen om uh, de sociale partners bij elkaar te houden. Um, maar de prijs daarvan zou nog wel eens hoog kunnen oplopen. Omdat de vakbeweging uh, heel erg hecht aan het uh, verhogen van de AOW-uitkering. Of sneller laten stijgen. Mm -hmm. um, en ja, ik constateer wel dat de onderhandelingspositie van de vakbeweging... inmiddels uh, uh, vrij sterk is. Ook gegeven uh, de... De, de problemen in de achterban. En ook het feit dat de pensioenfondsen er nu toch beter voor staan... dan een half jaar geleden. Nou, dus, dus u vreest dat daar een compromis uit voortkomt... dat niet goed zal zijn voor het stelsel in Nederland? Ja, ik vrees dat het kabinet misschien uh, wel te veel gaat uitgeven... om uh, tot een akkoord te komen, met name in de AOW. Uh, dus daar ligt wel een gevaar. Maar, maar anderzijds is het ook hartstikke belangrijk dat de AOW-leeftijd omhoog gaat zonder veel sociale onrust en daar zal het kabinet denk ik veel voor over hebben. Ja. En vreest u ook voor de gezondheidszorg? Want u gaf het net ook al aan, er is weer te veel uitgegeven, met name daar die hervormingen die moeten toch ook vorm gaan krijgen. Je hebt al problemen met extra mensen, extra handen aan het bed te vinden en de PVV die alles blokkeert zo ongeveer. Ja, ook daar is het beeld gemengd. Aan de ene kant uh, zijn er van mevrouw Schippers toch een aantal hele goede hervormingen in de cure-sector... om door te gaan met marktwerking. Ik denk dat dat een hele goede uh, aanpak is. Maar er staat tegenover dat uh, inderdaad de uitgaven snel op blijven lopen... en dat men in de AWBZ, dus in de CARE, heel weinig durft... Uh, vanwege uh, de, de, ja, de samenwerking met de PVV... Dus ook daar een, een, een gemengd beeld. En ja, nog heel vroeg om het cijfer om, om, om de, het kabinet echt af te rekenen. Ja, een half jaartje is te vroeg, dan kun je nog niet een goed oordeel vormen. Dat is zeker op dit moment zo, ja. Omdat er nog heel veel dingen onduidelijk zijn. Uh, met name bij dat pensioenakkoord, zoals ik eerder zei. En ook hoe men die bezuinigingen van die 2 miljard gaat vinden. Want ja, daar is niet zoveel afgesproken in het uh, regeerakkoord. En gegeven de, ja, de smalle steun van het kabinet in de Kamer... Zal dat, uh, nou ja, zal dat een hele moeilijke zaak worden. En wat dat betreft is het te hopen dat Rutte... Uh, net zoals hij in Afghanistan is geslaagd om toch bredere steun te vinden. Ook voor, nou ja, voor het pensioenakkoord, maar ook voor die 2 miljard bezuinigen. Dat zal echt een hele moeilijke klus worden. Als hij dat goed op oplost, dan, uh, ja, dan uh, kunnen we Rut toch echt wel een ruime voldoende geven. Ja, maar daarvoor moet hij dus wel zijn hand gaan reiken en iemand moet hij gaan pakken. Meneer Bovenberg, we gaan u wel weer bellen. Met een anderhalf jaar zo? Ja, u weet goed. me te vinden. <laughs> Ongetwijfeld. Lans Bovenberg, hartelijk dank. Graag gedaan. Goed, wij gaan uh, het uh, uh, hebben over het minderheidskabinet van de VVD en CDA. Dat ze in de Tweede Kamer kunnen rekenen op de gedoogsteun van de PVV. Uh, we hebben het eerder al even gehad hoe uh, het zit in de Eerste Kamer. Natuurlijk met de rol van de SGP. Want daar is steun van andere partijen ook nodig. Nou, al snel valt dan de oog op uh, de SGP. Um, daarom hebben we even gevraagd aan uh, Kees van der Staaij, de leider van de SGP, of hij nou die tweede gedoogpartij wordt. Er is geen sprake van een soort een nieuwe uh, gedoogpartnerconstructie constructie a de PVV. Wat Toch wordt het veel gesuggereerd? Ja, dat, dat die gedachten bij diegene opkomen, uh, dat kan gebeuren. Maar daarmee is het nog niet uh, werkelijkheid. Er wordt veel gedacht wat uh, natuurlijk niet werkelijkheid is. Maar wat, wat natuurlijk wel waar is... is dat je uh, ziet als het kabinet plus de gedoogpartner geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer... dat uh, het alleen nog maar een nieuwe impuls zal geven... aan ook het tegemoetkomen aan wensen... Buiten de coalitie en buiten de gedoogpartner. En probeert u dan ook zaken binnen te halen voor uw eigen partij die van belang kunnen zijn. in ruil voor steun voor voorstellen van dit kabinet? Nou, ik denk dat uh, waar het hier om gaat. is het, het, het investeren in welwillendheid uh, ten opzichte van elkaar. Het gaat van het kabinet naar, ook, uh, naar oppositiepartijen en andersom. Dat je dus ook kan kijken van. Uh, ja, waar kunnen er uh, concessies zijn, tegemoetkomingen zijn, meedenken zijn. van de kant van uh, oppositiepartijen. En uh, waar is er dan van de andere kant weer sprake van uh, meedenken en bereidheid om tegemoet te komen aan punten die voor een partij als de SGP en voor andere oppositiepartijen van belang kunnen zijn? Hmm. Nou, Kees van der Steijn was dat van de SGP in gesprek met Michiel Breedveld. Dat praten we toch nog even over door met Joost Vullings en Den Haag. Joost, dat klinkt bescheiden. Van der Staaij ziet de SGP als één van de partijen waarmee het kabinet zaken kan doen. Is dat terecht zo? Nee, hij maakt zich veel kleiner dan hij is. Dan is. Hij is wel klein van stuk. Maar politiek gezien is hij wel zeker. belangrijk. Ja, is hij zeker gegroeid. Uh, na de, de provinciale statenverkiezingen. Want ja, CDA en VVD zien de SGP echt wel als de, de, de reddingsboei in de Eerste Kamer. Bedoel, gisteren zijn dus inderdaad die deals gesloten. Op passend onderwijs en over de langsleerdersboete. Nou, dat is echt alleen maar gedaan uh, nee. voor, vooruitlopend. Dat ja, was voor steun in de maatschappij, Joost. Ook. En, en ook de CDA-congres was er kritisch over. Maar ja, dat, dat was toch echt vooruitlopen op, de, op de, de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. En dan hebben ze de SGP toch echt uh, gewoon nodig. En ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat ja, de, de SGP zo in het hart zat... van een politieke deel in Den Haag. En dat is voor een kleine partij echt een ongekende machtspositie. En het is ook gewoon zo dat Kees van der Staaij echt vaker koffie drinkt... met zijn collega-fractievoorzitters van de coalitie... dan andere fractievoorzitters. Dus, uh, maar goed, uh, uh, ja, het kabinet uh, moet voortaan... Uh, dat is wel duidelijk geworden sinds gisteren... op twee borden schaken. Soms hebben ze geen meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus het politieke spel wordt er alleen maar ingewikkelder op. Nou, misschien ook wel interessanter. Um, zullen we eens kijken wat de SGP um, uh, wil terug hebben voor steun aan het uh, kabinet in, in de Senaat. Wij denken dan meteen aan zaken als uh, uh, uh, abortus terugdraaien, een euthanasiewetgeving. Ja, dat denkt dan iedereen aan. Uh, maar dat zal de VVD echt, echt nooit uh, tolereren als liberale partij. Maar ook bij de SGP weten ze dat, dat als ze dat gaan vragen, dat ze hun hand overspelen. Uh, kijk, ze hebben wel uh, de mogelijkheid gekregen om de, de toename in het aantal koopzondagen te blokkeren. Daar krijgen ze de steun van de coalitie, maar ja, het is vooral een kans voor de SGP op, op sociaal-economisch terrein ja, af en toe het kabinet in gewenste richting bij te sturen. Nou, zie wat er gisteren gebeurd is, maar dat soort fundamentele punten zullen niet uh, veranderen. Nou, als we het toch over gedogen hebben... dan naar de echte gedoogpartner, de PVV. Hoe groot is nou uh, na een half jaar de macht van die partij, kun je zeggen? Nou ja, kijk, de oppositie doet er echt alles aan... om in grote debatten toch altijd neer te zetten... dat niet premier Rutte de, uh, de, de leider is, maar, maar Geert Wilders. Nou ja, dat is toch echt wel overdreven. Maar goed, jij, de partij heeft gewoon veel te zeggen. Je kan ook gewoon zeggen dat het de derde regeringspartij is... maar dan zonder ministers. Kijk, bijvoorbeeld alleen al naar het regeerakkoord... net ook besproken met, met Lans Bovenberg. Natuurlijk heel veel van die hervormingen waar de VVD heel erg voor was. Ja, die zijn natuurlijk allemaal uh, gesneuveld in die onderhandelingen. Maar ja, Wilders straalt ook vooral uit dat hij uh, cruciaal is. Hè? Via Twitter en sms uh, waarschuwt hij regelmatig een minister in de media dat hij harder moet werken of hij zegt de minister de wacht aan. Maar ja, in de werkelijkheid is hij uh, gewoon zeer loyaal. Als het op stemmen aankomt, uh, is de PVV eigenlijk helemaal niet kritisch. Kijk, en hij heeft ook gewoon getekend voor die uh, 18 miljard. Ja. ja, dat bedrag moet gewoon gehaald worden. Daar kan hij niet onderuit. Waar je wel altijd echt het gevoel hebt van hoe dit, dit, daar, zit, daar zit de PVV bijna letterlijk achter het bureau van de minister. Dat is bij Gert Leers. Die zie ik echt zo achter zijn bureau zitten. Met, op de ene knie zit Sietse uh, Fritsma van de PVV <lacht> mee te kijken. Maar op die andere knie zit zo maar zeggen, de kritische achterban van het CDA. Dus die, die minister moet echt heel voorzichtig laveren. Daar heb ik het af en toe wel mee te doen. Maar goed, hij heeft er zelf voor gekozen. En, uh, nou ja, ja Ik wou net zeggen, ja. dat wist hij van tevoren natuurlijk. Valt dat dan in de praktijk toch tegen? Valt het hem tegen, denk je? Uh, ja, dat vind ik moeilijk. Want dat zal hij nooit zo snel toegeven. Je ziet wel dat hij dus door heel voorzichtig te laveren uh, naar oplossingen zoekt. Kijk naar de zaak uh, Sahar. Dat, dat lag heel gevoelig, maar door ja, te wachten op, op juridische uitspraken... op een, een rapport van buitenlandse zaken... en dat biedt dan toch weer de mogelijkheid om zeggen, beide, uh, beide partijen... die bij hem op de knie zitten, te, tevreden te houden. Uh, wat eigenlijk veel moeilijker is, ook aansluitend op het gesprek... zojuist met Lans Bovenweg, uh, is met de PVV, uh, vooral het, het zorgdossier. Er zijn nu voor, voor uh, ruim een miljard tegenvallers. Dat moet dan gevolgd worden worden op de begroting uh, van het ministerie van zorg ja en dat is toch wel lastig want ja de PVV houdt niet van bezuiniging op de zorg en er gaat natuurlijk heel veel geld naar zorg voor ouderen dus daar kijk je al snel naar als je wil bezuinigen uh, enerzijds heeft wilders getekend voor die 18 miljard dus hij moet ergens mee akkoord gaan maar ja dat dat, dat zal moeilijk worden aangezien het ministerie van volksgezondheid ieder jaar eigenlijk wel overschrijdingen heeft zal dat ieder jaar toch wel echt tot wrijving leiden in de coalitie Joost, dankjewel. Joost Vullings in Den Haag maakte de balans op van een half jaar Rutte. Gisteren twitterde Wesley Snijder. Vandaag is de dag van de waarheid. We zullen als één team moeten strijden. Alles geven en nooit opgeven. Ik heb er zin in. Nou, dat heeft niet veel geholpen, want uh, ze liggen eruit. Inter Milan is uitgeschakeld in de Champions League. Straks uh, gaan we hem horen. Wesley Snijder, eerst naar Edwin Gerritsen. Valt het je mee of tegen vanochtend, Edwin? Het valt me mee. Er zaten minder file dan ik verwacht had. En de dagelijkse files worden nu ook alweer korter. 130 kilometer staat er in totaal. Op de A12 van de dag naar Utrecht staat voor Rewijk nog een lange file van 7 kilometer. Dat is een nasleep van een ongeluk. En op de A58 Breda Tilburg staat tussen Ulvenhout en Goorle 9 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dus gebeurd. De titelverdediger in de Champions League internationaal uit Milaan is eruit. verloren voor de tweede keer van Schalke 04. Terwijl Wesley Sneijder in het begin nog dacht, en Lara zei het net al, dat het nog wel zou kunnen lukken. Nou ja, ik denk dat we wel uh, het initiatief namen vanaf het begin. creëerden toch een paar mogelijkheden. Uh, een paar afstandsschoten, Ook een paar goede kansen. En ja, maar je, je weet het gewoon van tevoren. Als je blijft aanvallen, op een gegeven moment counteren zij. En dan, uh, dan scoren ze die 1-0 zoals ze denk ik wilden vooraf. Je hebben ze goed gedaan. Ja, dan moet je de, tweede of, uh, moet je, moet je de vijf maken. Dat, dat, dat is... Bijna onmogelijk, maar goed, je gaat dan het veld in alleen met het gevoel van je wil die wedstrijd winnen. En dan uiteindelijk zie je wel uh, hoe het afloopt. Goed, dan heb ik ook de wedstrijd verloren uiteindelijk. Kun je er me eens zijn, dat ik vond dat jij vrij goed speelde, scherp, overal aanwezig. Dat met je ploeggenoten zonder iemand per se af te vallen, maar die echte scherpte van vorig jaar, die mis je een beetje. Ja, maar het zijn ook natuurlijk, kijk, we zitten nu aan het einde van, van, van het seizoen... En, het zijn gewoon, zeker vorig jaar, heel lang seizoen geweest, zwaar seizoen geweest. Dit seizoen ook weer. Je zit weer overal in tot, uh, tot aan het einde. Uh... Is dat het, Wesley? Want ik probeer een verklaring te zoeken. Waarom lukt vorig jaar vijf prijzen? Alles gewonnen. Nu niet. Althans, nog niet. Wat, wat is dat? Is dat die vermoeidheid? Is dat het WK? Misschien wel, weet ik niet. Maar goed... Uh, het is ook geen schande om te verliezen in de kwartfinale Champions League. Ik bedoel, we hebben vorig jaar gewonnen. Als je kijkt naar de voorgaande winnaars van de Champions League... het jaar daarna het, waren ze allemaal of in de kwartfinale eruit of zelfs eerder. Dus ja goed, en dat op zich uh, maakt het niet zoveel uit. Maar ja, het, het is wel teleurstellend, Want je verliest wel met alle respect tegen Schalke. Want ja, dat hadden we vooraf niet, uh, niet ingepland. Uh, zonder onderschatting of weet ik veel wat. Maar ja... We hadden wel het gevoel van dat, we, dat we in ieder geval beter waren dan, dan Schalke. Goed, dan, dan verlies je thuis al met 5-2. Ik denk dat we daar de wedstrijd al verloren hebben. Komt dit nou hard aan in Milaan? Of zoals je zegt, ja, je kunt niet alles winnen. Kan ook, het kan ook wel eens misgaan. Je ziet nog in de Coppa Italia, zondag Parma. Ja, maar dat is wat we, wat we nu moeten denken. We, we moeten dit vergeten, hoe, hoe, hoe zwaar het ook is. Want ik bedoel, ja, iedereen wil verder. De uh, halve finale tegen uh, Manchester United had een mooie affiche geweest. Maar goed, het is balen, we zijn, we zijn eruit. Maar uh, het mooie in het voetbal is dat we ons uh, komende zaterdag weer kunnen revancheren. En, en wat ik zeg, in de, in de competitie is nog niks gespeeld. En die dinsdag erop spelen we de halve finale beken. Dus uh, we hebben nog twee prijzen die we kunnen winnen en daar gaan we voor. We zijn Snijder uit de Champions League. Joep Schroder sprak met hem. We gaan naar Oostzaan, naar Joris van der Kerkhof... naar de hoogspanning- en elektromagnetische velden. Joris. Met uh, burgemeester Mulman van, uh, van Oostzaan um, en uh, de familie uh, Lust... die onder uh, de hoogspanningsmas woont. Net als uh, zo'n 50.000, misschien wel 80.000 andere Nederlanders... Uh, hebben ze daar last van. Um, vandaag is er een hoorzitting uh, in de Tweede Kamer uh, daarover... over de lasten en of dat dat uh, kan veranderen. Meneer Lust en meneer uh, Meulman die, uh, waren bijna aan het onderhandelen. Hoeveel wilt u nu geven voor, uh, voor dit deel hier? Nee, ik geef helemaal niks, maar ik stond zo een beetje bespiegeling te houden. Van, stel nou is dat een huis uh, zoals dit uh, zo'n twee ton zou opbrengen, zou kosten. En je zou kijken naar heel Nederland en je zou alle mensen willen uitkopen die in deze situatie zitten. Dan kom je op zo'n 10 miljard euro. Dat, dat was even een hele grove berekening, maar Kees zegt al, uh, Kees Lust... Ja, maar mijn huis is geen twee ton waard en alles wat erbij hoort, maar even iets meer. Ja, misschien het huis zelf wel, maar uh, de, de, de tuin, dat dan ook niet, maar de tuin en de ruimte erachter uh, zal dan heel veel meer uh, ja. waard zijn. Tennet, de, de beheerder zegt, er gaat weer een vliegtuig over uh, en het lijkt er wel tussendoor tussen de draden. Tennet, de beheerder zegt, u mag er van alles aan doen. U kunt als gemeente, kunt u uh, het veranderen. Uh, gaat uw gang? Ja, natuurlijk zegt Tennet dat. Maar dan zeggen ze er ook bij, als u het ook maar zelf betaalt. En dat is even een klein probleem voor de gemeente Oostzaam. En uh, niet alleen voor de gemeente Oostzaam, maar voor alle gemeenten in Nederland. En bovendien, ja, wij zijn hier geen, geen beheerder van dit, uh, van dit hele spul, hè? Nee, maar je hebt wel verantwoordelijkheid voor de familie Lust en al die andere mensen in de nieuwbouwwijk ook, die er last van hebben. Ja, dus vandaar dat wij ook van alles aan doen... om in Den Haag het besef los te krijgen dat er echt iets aan de hand is. Vandaar dat wij ook hebben gezegd... en dat is op de, op de meest brede manier aangepakt door de, door de gemeenteraad... Uh, laten we in Gosnam in ieder geval een hoorzitting hebben, zodat de Tweede Kamer weet wat er hier speelt en wat er allemaal... Nee, de Tweede Kamer is hier geweest, behalve meneer Wilders. Ja, maar die, die zitten ja. gewoon nu allemaal in andere posities, dus het is goed dat we uh, nu rechtstreeks de verse Tweede Kamer nog eens even benaderen. U bent van de Partij van de Arbeid, dus ook in de positie die er helemaal niet toe doet. In de Tweede Kamer? In de Tweede Kamer op dit moment niet, nee, dat klopt. Nee, we zijn in de oppositie. Hoewel, uh, laten we wel wezen, onze specialist op dat terrein, Diederik Samson... is wel een zeer gerespecteerde uh, politicus. Dus, uh... Oh, die, die woont hier in de buurt, hè? Woont hij een beetje verderop, onder het... Uh... Nou, ik geloof niet dat hij uh, onder het gebeuren woont, nee. nee. Hoe, hoe, hoe werkt het bij u, uh, als u er zo onder staat? Hier zoonder, onder? Hoe werkt het in uw hoofd? Uh, nou, ik heb er op zichzelf geen last van, maar dat is ook logisch. Want ja, op de korte termijn doet het je niks. Uh, sommige mensen krijgen er hoofdpijn van, op een net. Maar dat komt niet omdat ze omhoog staan te kijken. Nee, maar het is zeer voorstelbaar dat mensen die er echt pal onder wonen... en ook horen over onderzoeken die ja, er gepubliceerd zijn... dat die last hebben. Die, ja, nee, maar dat... dat Dank dat, u alleen wel. Alleen al dat... Uh, ja. Verdomme, die nest uit. Ontbijt het op het aardrecht. Vanavond, 7 uur. Ja, let ik een pas, Paul de Leer. Is dat het ergste wat je kan verzinnen? Luister naar kunststof vanavond van 7 tot 8. Aan nou de eindigste mond. Paul de Leer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Specialistisch uitzendbureau Inzetbaar zoekt ervaren hulpverleners... die klaar zijn met de bureaucratie. Ga voor direct contact met je cliënt. Ben jij Inzetbaar? Kijk op inzetbaar.nl. Dit is Radio 1.